met het NOS Journaal. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma is niet blij met een advies van de Raad van State over lachgas. Volgens de Raad van State zijn er niet genoeg argumenten om dat gas dat nu vrij, vrij verkrijgbaar is op de opiumlijst te zetten. Dijksma vindt dat dat wel moet. Ze vindt dat gebruik van lachgas overlast veroorzaakt en gevaarlijk is. Het kabinet wil lachgas op de opiumlijst zetten. Een advies van de Raad van State is overigens niet bindend. Een jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft bepaald dat autofabrikant Ford 1,7 miljard dollar moet betalen vanwege een dodelijk auto-ongeluk in 2014. Een pick-up truck kwam na een lekke band op zijn kop terecht. Het dak bleek het gewicht niet te kunnen dragen. Daardoor kwam een echtpaar om het leven. Het grootste deel van de 1,7 miljard is een boete. Die gaat naar de staat. De rest wordt verdeeld tussen de advocaten van de familie en de familie. Op sociale media gaan beelden rond van de vermoedelijke brandstichting... bij een islamitische stichting in Veldhoven. Afgelopen nacht, er is er iemand te zien die wegrent... terwijl het gebouw erachter in brand staat. Er is nog niemand opgepakt. De omstreden stichting Islamplanning zat pas twee maanden in het gebouw in Veldhoven. Tegen de komst ervan was veel protest. Volgens Omroep Brabant zouden kinderen bij de stichting les krijgen... van omstreden predikers... en zou in de klas onder meer worden gewaarschuwd voor homoseksualiteit... En actievoerende tuiners hebben vanmiddag geprobeerd het parcours van de vuelta te blokkeren in de buurt van Zaltbommel. Op een provinciale weg stond korte tijd een vrachtwagen dwars over de hek, weg en later een hek. De tuiners demonstreren tegen de hoge gasprijzen. Even verderop bij Woudenberg stonden demonstranten van Agraxie om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De wielrinners hebben geen hinder ondervonden van de protesten. En het weer, het blijft droog, vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een buitje... en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file door een ongeluk op de a 7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen kropet en Purmerend-Zuid is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is dicht.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 Over en uit Je hoeft niet te janken Dit is mijn besluit Vriendinnen Maar wat is er echt gebeurd Had jij toen Al iemand anders Loog je mij Zo, welkom in de tweede uur van Entertainer View. De bom is gebarsten en dat allemaal voor Steff uh, Stefhoorn. En uh, ja, we hebben hier nog uh, steeds aan tafel Michael Oostrum. Oostra. Oostra. Oostrum is ook goed. Oostrum uit Oostra. En uh, Jens. Dat is makkelijk hè, gewoon Jens. Uh, ja, Jens. Ja, gewoon, is... ja, Jens, Jens. Ja, uh, in het begin zei ik altijd Jens voor Julia. Uh, Julia ja. voor Jens. Ja, dat klopt. <laughs> maar goed, het is, uh, het is gewoon Jens. Hey, en, um, ja, Marco, we hebben het niet helemaal kunnen draaien, want uh, het nieuws kreeg je ja, er tussendoor. Dat, uh, ik, ja, maar ja. we gaan hem uh, straks zeker nog een keer helemaal draaien. Ja, dat is goed. En uh, in de tussentijd, uh, dat jij onderweg zit, uh, zit naar, de, naar Breda. Breda, ja. ja. Ha Havermarktfestival heet het. Havermarktfestival. dingen uh, of zo. Het schijnt heel druk te zijn. Dus, uh. een beetje een soort wielenronde uh, ja, van, van Breda, klopt, ja. zeg maar. Ja, vandaag en morgen en daarna morgenavond weer naar Crazy. Dus, uh. Een Ja, de ja, ja, morgen is het. Uh, zit je binnen? Morgenavond, ja, het ligt een beetje aan het weer. Maar ja. meestal rond een uur of negen gaan we naar binnen. Maar uh, oh, we ja. zitten op de boulevard natuurlijk ook altijd te spelen. Ja, ja, als je dit weer hebt, is het, uh, ja. het ideaal natuurlijk. Ja, zeker. En ik bedoel, uh, ja, ja. de weers, weersverwachtingen voor hier uh, zijn dat het uh, een beetje bewolkt is en uh, ja. Ja, toch wel wat wind, wind bij komt staan. Ja. Uh, nu nu uh, is het af en toe met vlagen. Maar ja, als de temperatuur maar goed is en uh, we hebben ook heaters, ja. dus uh... ja, toch? <laughs> Heaters? Ja. ja, maar die moet je niet hebben toch? Heat is gewoon uh, onder de parasolen. Oh, uh. Ja ja. <laughs> hey, maar um, ja, ben jij al bezig met de vol volgende single of, uh? hey, Die is eigenlijk al af, dus. Uh, en die uh, die gaat wel. Uh, hey, ik denk dat ik die ja loopt, even afwachten. Of? Ja sowieso dit jaar. Al oh, dit jaar. Ja ja oh, okay. absoluut. Nou ja, eigenlijk ga ik jou niet langer ophouden. Nee, dat is goed. Ja, want dan kan jij er uh, aan de andere kant van een uh, rotje knoort. Ja, en precies. Uh, ja. Ik zou zeggen in ieder geval, bedankt voor je, je komst hier naartoe. Ja, jullie ook uh, bedankt. Ja, en, en graag nog een keertje overdoen in de studio ja. uh, met, de, met de nieuwe single. Ja, en zeker album. weten. Ja. En album. Ja, absoluut. Wens ik wens jou uh, heel veel succes vanavond. Dat is goed. En tot de volgende ronde. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. <laughs> Yo! <laughs> We gaan, uh, we gaan een plaatje draaien van, uh, van Corrie Konings en uh, druk je lijf tegen dat van mij. Ja. En dat van mij. Kom maar dichter, dichterbij. Anderhalve meter in Nee. nee. Hé <laughs> ja. hey Jens, jij gaat er ook van door. En, uh, ja. Ja, het is, uh, ja, jij gaat ook even nog, uh, nog wat zingen, denk ik. Zeker weten, ah, ja. Ga even door. Dus ja. dat is. Uh, ik zou zeggen. Ja, bedankt voor jullie komstje je vrouw ook natuurlijk. Je Dankjewel je wel dat... gezond, uh, gezond je ja, ook. Hier ja, dat is even een, even een lekker rit zo. Ja, zo uh, inderdaad, eventjes het zonnetje erbij. En uh, ja, vannacht, uh, vannacht thuis gekomen ja, uh, dus andere zuiden. Even, uh, even rusten. Ja, ja. ja. Even hey, rustig aan. Hey, ik zou zeggen, tot de volgende ronde eigenlijk. Helemaal goed. En uh, Dan Dank doen we dat lekker in de studio. Uh, Komt en, helemaal nou, goed. ik mijn gitaar mee. Is goed. Hey, <laughs> Deal. Groetjes. You. Hey, dankjewel. Hoi hoi. Ja, dankjewel. Alone Just alone. say the words, my heart must hear they ever sing again, the words you used to whisper love. Just zo'n lekker gauw ouwe. team Euro en Alone am I. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, weer een, een, uh, ja, een lekkere Nederlandse titel van Graddame. En uh, Jannes is uh, tezamen. Uh, ja, ja, ja. Hij wil niet. Hij wil niet. Hij wil wel. Ja. Uh, technisch probleempje hebben we hierdoor. Uh, even kijken. Uh, ja, ja, ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. De zomerversie van uh, Graddame. Ja, hele... Uh,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 Ik heeft mij nog nooit verdrogen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 Van me terug Alle dagen van het leven Zal ik zorgen voor geluk Ik kijk jou die in jouw Niemand is zo lief als jij Jij hebt mij nog nooit bedrogen Niemand is zo lief als jij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 Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh pasar la noche en vela, mojado en tripún uh, pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh saciaré esta locura. con je ancla imprescindible de je sueña corazón no te me de Kan ay ay ay ay ay ay este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un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 Será y hacer burbujas de amor por donde quiera oh, oh, oh. pasar la noche en velar mojado en ti cumples uh, para bordar de callesanas tus cinturas y hacer siluetas de amor bajo la luna oh, oh, oh. saciar esta locura mojado en ti. entertainment for you in het hoofd, yeah, yeah, in het hart. Zo, ik zou zeggen allemaal, uh, nogmaals een hele avond. Hey, um, ik heb ook nog wat, uh, wat kaartjes voor het Reuzenrad uh, op Badhuisplein in Zandvoort. Dus uh, ja, voor de gegadigde. Uh, ja, een stelletje natuurlijk. Ja, misschien gaan we dadelijk wel even een spelletje doen. Is dat een goed idee? Ja? Denk je, uh, Marcel, denk je? Ja? Gaan we even wat verzinnen. Goed. Wit of een roze, we nemen een of Goed.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 Ga naar ZFMartisten.nl. Zo, dat was doen, Vlemming, Amsterdam. Dit is Stefan Mondio en al mijn dromen hier bij ZFM Entertainment View vanaf de locatie in Heemstede. Mijn naam is Witteheij, goedenavond. Ik verhaal in mezelf een gevecht, niets dat helpt. Ik geef het toe. Het maakt me bang, dat ik naar jou verlam. Ik had gevraagd, had gevraagd om weg te gaan, maar het blijft, kan dat niet aan. Ik ben, jou, ik ben van jou, nog niet bevrijd, ook niet na zo'n tijd. Ik hoor jouw stem, dat gevoel, was ik lang kwijt, maar nu weer na zo'n lange tijd, mis ik jou, mis ik jou. als nooit tevoren, zonder, zonder jou, mezelf verloor, mijn gevoel, is dus weggestopt, maar niet goed verstopt, al mijn gevoel.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 Meer variatie met Entertainment For You. them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 106.9 is... zonzee Zandvoort en Zommerhits. is Entertainer for you, van locatie Heemstede? En, ja, dit is uh, Henk Disse. En hebben we het over dansen. Maar dat mag het dans worden hoor. Van jou krijg ik het op mijn heupen.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 fans Ja, van dansen gaan we naar de zomerse klanken van Julio Iglesias. En daar hebben we het over La Nave del Olvido. Espera, La Nave del Olvido no ha partido. Lo condenemos al naufragio lo vivido.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 Quedan dan alegrías para para tengo Tengo noches noches de amor que regalarte. Te Te mi vida vida cambio de quedarte. quedarte no no mi mi si te fueras. Y hasta te y Y te te que tu tu me me lo Te adoraría aunque tú tú no me quisieras. quisieras Espera un poco Danave de Lovida. Goeie hoor, Iglesias We gaan naar een verzoekje, die is van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen, Wesley Bronx. Ik, ik ben een vechter. Getrept. Hier is hij dan. Je bent al veel te vaak gekwetst, dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet. In het leven Ik ben een vechten, lieve schat Ik hou je vast van middenacht Je heeft gezegd, die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord, gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt verwennen. Ik ben een vechter, lieve schat. Ik hou je vast van middernacht. Zo, dat was hij dan. Jeroen, aangevraagd door. Uh, ja, Wesley Bronkhorst wilde die horen. Ik ben het vechter, maar uh, ja, we hebben hier nog iemand zitten natuurlijk. Rob, hallo. Hallo, goede, goede, Goeie, goedenavond. Goedenavond. Ja. Hey, uh, jij wilde ook een plaatje voor iemand aanvragen. Hey, voor wie is dat wil, allemaal? Eh, hij heeft het over voor, voor Bas en Leslie en Bianca en Antvan. Die wonen in, in Zandvoort. Ja. In een gezin van het huis. Ja. In Zandvoort wonen ze en die zitten misschien wel te luisteren. Te okay. luisteren. Ja. Dus daar wil ik een verzoekplaatje voor, voor, voor aanvragen. Ja, en dan hebben we genomen Lisa Lewis met een ja. gouden glimlach. Is dat ja. oké? Okay? Ja, dat is goed. Ja, toch? Ja, Lisa ja, okay. Lewis. Ja, oké. Gaan goed. we draaien? Ja. ja? Zeg ja. nog één keer de namen. Voor wie? Voor Bas en Leslie. Bianca en Antoine. Antoine. Oké. Okay. Ja. Lisa Lewis en een gouden glimlach. Ja.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 Dan hoor ik het ritme en plots de om de keer. Ik voel het pompen in mijn hart en denk dit smaakt naar meer Van alle donkere gedachten, ik denk opnieuw aan hoe we lachten Dat gevoel verwarnt me telkens weer Elke keer ik je gouden glimlach zie door de wereld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 En dat was er dan de gouden glimlach van Lisa Lewis. En uh, ja. Dag Ruud. Ja, je mag in de microfoon praten. Zo Ruud. Jij, jouw favoriete zanger. wie is dat? Grat en, uh, en waarom is Grat zo uh, populair bij jou? Hij woont in de woonwagen. Ah, hartstikke mooi. En dat is het. Uh, Punt, dus ja. daarom hou je van zijn muziek. Ja, want jij woont ook daar, hè? Tenminste, heb daar je hebt daar gewoond, hè? Ja, en uh, ja, je ziet de familie nog regelmatig, denk ik. Nee, niet meer. Niet al. Hey, maar uh, we gaan een lekker uh, nummer draaien van, uh, van Gradame. Yes. Ja, ik zie hier uh, Jan die, uh, Jan die uh, gaat ook kraten. kraten. <laughs> Hey, we gaan het draaien, grat ja. dame. En die mooie droom ja, die was opeens voorbij. Ja, ja helaas. Heel jammer. Zet de laatste keer. Die mooie droom was opeens voorbij. Geen toekomst wil niet voor jou en mij. Alleen zul je niet verder gaan. Toch kan ik je niet laten gaan. Die mooie droom was opeens voorbij. Zie je al voor ons Al was ik vrouw, ik wil aan... Altijd was ik Ik wil nog steeds Die mooie droom was op Zo, dat was hij dan, Grad dames En die mooie droom was ineens voorbij. Nou, hier nog niet. We gaan nog eventjes door tot, uh, tot de klokjes van 8 uur. Entertainment voor you. En uh, mijn naam is Wit Heij. Ik zou zeggen, een hele goede avond nogmaals. En we gaan zo naar het nieuws van 7 uur. En uh, tot die tijd gaan we naar uh, DJ Madman En hij heeft het over. Ja, je kent hem wel. Meisje, je bent zo lelijk als de nacht.